Leven, ik het verre aard, ah, het noorden licht. Maar soms ben ik als kokenvloot. vloot, ik ben het leven en de dood. In vuur, in liefde, in alle tijd. Dan vind ik troostje, kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog.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 dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Automobilisten op de A2 bij Den Bosch moeten vanaf vandaag kiezen tussen twee wegen. Als ze we vanuit het zuiden komen, moeten ze bij sint michielsgestel beslissen of ze de parallelbaan nemen voor lokaal verkeer of de hoofdrijbaan voor doorgaand verkeer. Vanaf donderdag geldt dat ook voor automobilisten die vanuit het noorden komen. En volgend weekend wordt er ook op de A2 bij Eindhoven zo'n systeem in gebruik genomen. De scheiding van doorgaand en lokaal verkeer moet leiden tot een betere doorstroming en dus minder files, zegt Rijkswaterstaat. Mensen moeten goed opletten, want ze kunnen maar één keer kiezen. Pas na zes kilometer kunnen ze keren. In de Russische stad Perm zijn meer dan 100 doden gevallen bij een verwoestende brand in een nachtclub. Zeker 140 mensen raakten gewond. De twee eigenaren zijn opgepakt. Onderzocht wordt of ze de brandvoorschriften hebben overtreden. De brand brak uit toen in de nachtclub vuurwerk werd afgestoken. Het plastic plafond vatte vlam en er volgde een explosie. Op beelden die in de nachtclub zijn gemaakt is te zien hoe snel het vuur zich verspreidt. Volgens de Russische autoriteiten zijn de mensen die zijn omgekomen gestikt in de rook... gedood door een explosie of in de paniek die uitbrak onder de voet gelopen. Perm ligt 1400 kilometer ten oosten van Moskou, in de Oeral. De steun voor de Amerikaanse president Obama is voor het eerst sinds zijn aantreden gezakt tot onder de 50%. De nieuwszender CNN onderzoekt iedere maand de populariteit van de Amerikaanse president. In een vorige peiling stond nog 55% van de Amerikaanse bevolking achter zijn beleid, nu nog maar 48%. De onderzoekers vermoeden dat de verminderde populariteit van Obama verband houdt met de Amerikaanse economie, die maar heel langzaam opkrabbelt uit de recessie. Veel Amerikanen hadden gedacht dat Obama het tij binnen de kortst mogelijke tijd zou kunnen keren. Het weer bewolkt en overal enige tijd regen. Vanmiddag ook wat droge periode. Het is een graad of 8. Dit was het in anyway. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Welkom bij dit tweede deel. Komt hij wel of komt hij niet? En is hij vergezeld van een Piet? In ieder geval komen even later twee belangrijke mensen uit het theater. We sluiten zoals u dat hoort met een stichtelijk woord: Jos, draai voor ons publiek is een lekker stukje muziek. We springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Jammer, dan word ik niet meegenomen naar Spanje. Nee, en dat is Echt? maar goed ook. Want we zijn vereerd. We zijn we zijn zeer vereerd met de komst van de man hier in Hotel Hoogland. Sinterklaas, Sinterklaas, u heeft het druk. Dat begrepen we wel. En daarom beginnen we nu ook maar heel snel... Wat fijn dat u tijd heeft kunnen vrijmaken om hier even langs te komen in Hotel Hoogland. U had het mij gevraagd, ik heb ook wat tijd gemaakt. Maar weet u, zeker vandaag is het heel, heel erg druk. En iedereen wil met mij praten. Ja, dat snap ik. Eh, Sinterklaas, mag ik eerst voor de kinderen en voor de inwoners van Zandvoort weten... hoe oud bent u? Ik ben al heel, heel oud... En ooit heb ik gehoord, vrouwen willen niet altijd hun leeftijd geven. Ik kan u alleen zeggen, ik ben al heel, heel oud. Daarom heeft u ook een jurk aan, hè? Ja, maar dat is ook nog ergens anders voor, meneer. Oh, dank u wel. Het is ook makkelijk om op een paard te zitten, natuurlijk. Uh, ja, en uh, ik zit heel veel op het paard. En dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar... Je moet wel eens een plasje plegen. Ja, maar dat doet u niet op het paard zitten. Nee, nee, nee. Amerika, zou dan? Een beetje nat worden. De, ja, en bij de zieke mensen een beetje door gaan zitten. Ja. Uh. Uh, Sint-Nicolaas, uh, uh, Eventjes, hoe heeft u je jeugd doorgemaakt? Nou, dat was heel, heel fijn. Zoals u weet, ik kom van origine uit Turkije. Ja, wij hadden daar altijd heel mooi weer. Uh, onze geboorteplaats was Patara. Later zijn we naar Mira verhuisd, zoals we weten. Ik kom heel vaak aan het strand. Er is een plaatsje in Turkije in Zancum. Dat betekent en zeker voor zandvoort. Dat hebben we hier ook zo mooi. Het mooiste strand. En daar zat u als jongetje vroeger. Ja, ja, ja. Ik ging daar visjes vangen. Dan praten we over 340 na Christus. Dat is lang geleden. Ja, maar ik weet het nog wel, meneer. Nou, dat heeft een goed geheugen. Ja, want weet u, ook bij de kindjes... Ik moet hun namen allemaal kennen. Dat zijn er veel. Heel veel. Ja? ja. En, en niet alleen in Nederland. Nee, nee. Uh, daarom... Ik moet u eerlijk zeggen... als het 5 december is geweest... verheug ik me erop... om even... een klein beetje uit te rusten. Maar ja. Sint-Nicolaas... -Sint uh, wanneer besloot u... om goedheiligman te worden? Uh, ik zag... een keer... een hele oude vrouw... die goed was... voor zieke mensen. En dat vond ik... zo mooi... Toen heb ik, en ik moet u eerlijk zeggen, ik was heel jong. Toen dacht ik: wat kan ik nu als ik groot ben. doen om andere mensen iets te geven? Een nobel idee. Uh, dat heb ik later pas uh, ervaren dat ik dit ging doen. Maar wat vonden uw ouders ervan? Zoals u weet. Mijn ouders in die tijd, heel lang geleden... hadden gelukkig wat zentjes. Die hebben mij ook geholpen. Uh, ik zelf uh, wilde wel alles doen, maar had geen zentjes. Hebben mij geholpen en hebben gezegd... ga cadeautjes kopen. En zo hebben mijn ouders mij op het paard... die heet Americo, zoals u weet... Gezet. Ja, En u had ook een broer hè? Specu. Daar is later speculaas van gekomen Daar is speculaas van gekomen ja. hij En hij was... spe speculeerde veel op de, op de beurs Dacht ik ja, Daar komt en... speculeren weer van Ja En uh, Hij heeft Heel goed gespeculeerd Ja uh, Ik zal vast daar niet zo goed in En ik ben blij u begint er nu over dat zeker in de laatste jaren ik het niet opnieuw geprobeerd heb. Nee, gaf dat een scheuring in de familie? Uh, nee en ja. Wat is het niet? Wel, mijn broer is toch een hechte vriend geworden. Ja, maar u bent de gever en hij is dan toch een beetje de nemer. Hij is een enorme nemer. Ja, en dat in de tijd van de recessie. Ik denk dat hij het ook moeilijk heeft gehad met al dat speculeren. Hij, uh, is, ook, misschien? hij is verhuisd naar okay. Japan. Oh. En ik moet u eerlijk zeggen, ik had hem gisteren nog even via de sms-telefoon, u weet. Ja. Uh, uh, hij vertelde mij dat het nu weer wat beter ging. Oké, okay, maar hij, hij wordt... Hij heeft in een heel klein huisje moeten wonen. Maar hij werd ook gesponsord door de tandartsen en dergelijke? Ja, en u zegt het al, tandartsen. Ja, daar heb ik soms mijn mening over. Zegt u het dus? Nou, ze willen nog wel eens wat uh, uh, niet lelijk doen... maar ik krijg heel vaak een telefoontje... geeft u niet zoveel snoepgoed. Maar weet u... Dat is niet helemaal eerlijk, want dat vinden ze best fijn. Maar mochten er, er kindjes zijn ja, die hun gebit mogelijk niet zo goed is dan... ...dan sturen ze hele grote rekeningen. Ja, nu, nu, nu bent u al op behoorlijke leeftijd. Want ik heb net kinderen kunnen narekenen hoe oud u bent. Als ik zeg dat u geboren bent op uh, 5 december 342... Uh, u heeft dat... toch... Ja, nee, maar... Het geheim een beetje ja, nee, Ik zeg de uw leeftijd niet, ja. ik zeg alleen wanneer u geboren bent. Ja, maar de kinderen kunnen tegenwoordig, meneer, heel goed rekenen. Dat is waar, Sinterklaas. Maar ja. er wordt nu gezegd door de regering dat je niet door moet werken tot je 67ste. Dat heeft u al lang overschreden. Wat vindt u daarvan? Uh, ik vind ook dat de mensen die echt hard moeten werken... Ik vind dat die nog steeds mogen stoppen op hun 65ste. Zoals u weet, ik rijd op mijn Americo, ik heb grote vakanties en daarom kan ik het uithouden. Maar mensen die elke dag heel hard moeten werken, daarvan vind ik dat ze de beloning mogen hebben op, op hun 65ste jaar... Een klein beetje met vakantie te gaan. En, en natuurlijk, u heeft veel pieten on, uh, ter ja, beschikking. hoe daarmee? Heel veel. Heel veel pieten. Heel veel. Mannelijke pieten en vrouwelijke pieten. Uh, ja, ja, ja. Dat is wel leuk. Uh, zeker de vrouwelijke pieten, dat mag u best weten. Ja. Uh, vroeger was dat niet zo, maar daar is verandering in. De emancipatie heeft toegeslagen. Uh, ja. En uh, die vrouwelijke pieten, ook voor de mannelijke pieten... Dat zijn een welkome aanvulling. Hoe komt u aan nieuwe pieten? Dat mag ik u vertellen. Uh, als de pieten uh, niet meer zo goed op de daken kunnen klimmen... dan hebben wij een soort van school. En daar hebben we ook dus zeg maar een hoofdmeester en andere meesters... En die gaan kijken of er weer geschikte pieten kunnen komen... die op platte daken kunnen lopen... en op pannendaken... daar is een trainingsschool ook weer voor... en dan komen er weer nieuwe pieten bij. Snap ik. Maar de pieten die... Uh, even nog die terug naar die, die 67 jaar... Uh, werken uw pieten wel tot hun 67ste? Uh, afhankelijk van wat zij zelf willen. Zij mogen vragen... of ze wat minder werk hoeven te doen... En sommigen vinden het zo prettig. Ik, ik zal u eerlijk vertellen, ik heb één Piet. Die is al 82 jaar. Die doet niet meer de pannendaken, maar wel de platte daken. Waar aan de buitenkant van de gebouwen trappen zijn. Ja, ja. Heeft u een soort Sinterfut regeling? Voor ja. degene die eerder willen? Ja. ja, ja. Oh, okay. ja. Uh, en als die, uh, die pieten dan stoppen, krijgen ze dan een uh, wat... Wat lichtere baan de laatste jaren van hun carrière. Ja, Ze mogen of op de school mogen ze andere pieten uitzoeken, wat ik u vertelde. En of, u moet niet vergeten, wij hebben natuurlijk ook een pakjesfabriek. Mogen ah, ja. ze heel licht werk in de pakjesfabriek gaan doen. inpakken. Ja, Sinterklaas, als ik het mag vragen, waar koopt u uw cadeautjes? Dat zal ik u vertellen. Vroeger nam ik alles mee vanuit mijn kasteel. Maar als ik nu, zoals hier in Zandvoort ben, denk ik... ...we moeten toch ook aan de plaatselijke commercie denken. En dan bij alle bedrijven ga ik het een en ander halen. En... Maar dan echt in Zandvoort zelf. Maar dan moeten die ze allemaal inpakken. Of doen die winkeliers dat? Uh, ik heb hulp van de winkeliers. Ja. Veel hulp. Maar zoals u weet, veelal heb ik mijn, in mijn hotel ook nog een grote ruimte... En uh, u heeft dat ook weer gezien. Uh, pieten kunnen heel goed inpakken. Dan doen wij dat zelf. Maar dat brengt meteen de vraag op. U moet wel een heel rijk man zijn. Hè? Als u al die cadeaus koopt om weg te geven. Ja, of een, uh, rijke, broer. Uh, een rijke broer. Of wordt u gesponsord door de tandartsbond? Uh, uh, nee, oh, jammer, genoeg dat? niet. Maar ik moet u vertellen, mijn rijke broer... Uh, u heeft het al gezegd. Ja, Speku. Nee, Speku. Uh, die gaf mij wel veel. Nu uh, is Speku niet meer zo rijk. En dan heb ik gelukkig met de burgemeester van Zandvoort, onder andere, goede afspraken gemaakt. En deels krijgen wij dan wat geld. Aan de andere kant, zoals u weet, uh, doordat ik al oud ben, ik heb wel gespaard, ben niet gespeculeerd... Nee. heb ik veel geld... en dat kan ik dan ook... zelf een klein beetje ja, ja. besteden. Ja, ja. ja. Uw broer had veel belegd... in Niksan, hè, in Japan. Ja. En de naam zegt het al, Niksan. Nee, nee, nee, u zegt het... Is goed. Ja. Het is jammer voor hem, ja. maar hij komt... er wel weer. Ja. Sint-Niklaas, mogen... alle kinderen van Zandfut hun schoen zetten? Ja. Ook kinderen van politici... parkeerwachters en dergelijke... Uh, ik vind van wel... Want gelukkig weten die kindjes niet... Wat hun vader en ook zelfs hun moeder... Als politici... Of vooral politiechef... Ja, politiechef. Wat die allemaal uitvoeren. Ik Daarom, neem... ik mag die kindjes... Daar kan en wil ik niet van zeggen... Jij mag jij jouw schoen niet zeggen. Want jouw vader is politicus... Om maar die politiechefs, politie als die hun schoenen zetten, neemt u die, die schoen dan mee of vult u ja, ze? Ja, nee, nee, die neem ik mee en die verkoop ik in de arme landen. En dan geef ik al die kindjes die daar niet zoveel krijgen, een extra cadeautje. Ja. Zijn dat een beetje grote schoenen? Veels de grote schoenen, meneer. Ja, want die Veelste. leven op grote voet. Ja. Ja. Hele grote. Ik heb zelfs een keer maat 86 gevonden. Ook van een politiechef? Ja, zeker. Da ja. Met buitenboordmotor. Dat was helemaal. Ik, ik, ik, ik, ik was verbaasd. Ja. Uh, Sint-Nicolaas, uh, als u weer vertrekt uh, maandag, ja. dan, dan gaan de winkeliers meteen over op de kerstman. Vindt u dat niet een beetje vreemd? Nou, ik moet u heel eerlijk vertellen. Uh, uh, ik heb een neef in Kalala. U weet, daar woont de kerstman. Hè? Ja. De kerstman is mijn neef. En ik vind, wij hebben vanaf begin november uh, tot ook nog uh, vandaag een hele mooie tijd. En mijn neefje, nou u kent zijn naam, Santa. Ja, die mag ook wel een beetje mij nadoen. Santa Lars? altijd kloos. Oh kloos, niet laatst. Nee. Ja, nee? Ja, dat is afgekort. Ja, al al zeggen ja. Maar er is wel een verschil. Bij u zetten we onze schoen en bij de kerstman hangen we een sok op om cadeautjes in te stoppen. Ja, hij kijkt u even. Hij Hij aapt alles na. Ja. In een schoen kan je veel meer kwijt. hij heeft ook niet zoveel centen. Hij moet heel veel als hij als ze weer, weer weggaat moet hij altijd in het bos werken om bomen te kappen. Uh, ik laat het maar zo. Ja. En u heeft Americo uw ja, paard en zeker. hij heeft een paar hechten ervoor. Ja. Ja. En hij heeft zijn en, eigen fabrieken om speelgoed te maken waar u niet mee bezig hoeft te houden. Nee. nee, nee Dat is wel nee. heerlijk. Ja. Ja. En hechten zijn er genoeg hier in de duinen dus hij ja, heeft helemaal nee, geen u. probleem. Hij heeft me al gebeld nou jij kan ons wel helpen hier in de omgeving ja. maar dan moet je echt na Sinterklaas komen en ik heb hem al gezegd in welke wijken ook hier in Zandvoort en omgeving de hebtjes lopen ik zeg maar dan in één keer met de vrachtwagen wegbrengen niet ja. meer terug brengen niet meer, niet meer terug. dan snijdt het mes aan twee kanten uh, ja. ja het is ook lekker Ja, alleen ze moeten kunnen vliegen hè. dat, dat ja. moeten we nog uitproberen ja ik denk dat hij daar trucjes mee uithaalt. Ah, okay. ja. Wat toverpoeder. Toverpoeder. Ja, dat, dat zou hij wel kunnen. Dat, ja, ik ben een keer bij hem op vakantie geweest. En er stonden zakken met poeder. En daar wilde hij niet over praten. Oh, Oké, okay. dan heb je Ja. ja. ja, ja. ja. Sint-Nicolaas, uh, u, u heeft het erg druk vandaag. Zeker. Uh, u gaat een heleboel gezinnen weer langs. Hier ja. in Zandvoort vandaag. ja. Uh, ...kinderen zijn in spanning... Ja. ...of alle cadeautjes... ...want ja, we hoorden hier... ...een bericht dat, dat de bootjes... ...cadeautjes overboord waren geslagen... ...en in zee lagen te dobberen... Uh, ...maar alle cadeautjes... ...heeft u weer terug, hè? Uh, er zijn nu nog twee pieten... ...die zijn aan het zoeken... ...ja, uh, richting Noordwijk... Uh, ja. ...het meeste... ...hebben wij kunnen redden... En richting Noordwijk moeten er nog twaalf zijn. En de twaalf? Pieten, ja, twaalf pakjes nog. Maar het zijn hele grote pakjes. En die pieten zijn er nu mee bezig. En ik heb net nog even contact gehad met de Zandvorse reddingsbrigade. En die zijn onze pieten aan het helpen. Okay. En als u een suggestie mag doen, als u tekort komt... Dan hoeft u geen cadeautjes meer bij Gertje Tonen te brengen. Die heeft al genoeg gekregen. Ja, die heeft net... Dat is nu voor de derde keer, meneer, dat ik dit moet horen. Ja, hij heeft net ik in de probeer... tijd gewonnen. Ja, ik probeer hem ook steeds te bellen, maar hij neemt zijn telefoon niet op. Nee, het logisch als je zoveel cadeaus wint ja. bij de Zandvoortse middenstand. Ja. Ja. ja. Sinterklaas, we wensen u erg veel sterkte vandaag toe. Blijf gezond. Geniet van de Zandvoortse kinderen Ze zijn allemaal lief geweest Heel erg lief En zit niet door op uw zadel Dank u wel En ik uh, U zei het al, ik ben erg druk Maar ik vond het toch heel fijn om even bij u En voor de radio Dat vind ik toch nog steeds Iets heel erg moois Bij u te mogen zijn Wij danken u enorm voor uw komst En veel succes En maandag een goede terugreis op uw pakjesboot 12 naar Spanje. Ja, dank u wel. En, en dat gaat lukken. En geniet dan van het zonnetje weer lekker. Dank u zeer. Tot ziens. Tot ziens. Het is mooi geweest, het is mooi geweest. Is het De Blijs-in-Niklaas-feest. De groep. I'm No bye. toneel moeten ze zich vaak uitsloven. Maar nu zijn ze bij ons aangeschoven. En wel Wendy Jacobs, Jacobs bestuurslid van de toneelvereniging Wim Hildering. En uh, een topacteur Kevin Marcus Jong. Inmiddels op de academie, toneelacademie. Ja. Zeer actief. En volgende week, vrijdag en zaterdag gaan jullie spelen het comedie. Stuk Barst. Ja. Vertel er iets over Wendy. Nou, Barst uh, is een stuk wat gaat over een gezin. Ja. En uh, er is een uh, stiefmama, of zo maar te noemen, die heeft drie kinderen. En met haar man gaat het een beetje mis. Want zij, uh, zij moet zeg maar alles doen in het huis. En haar kinderen, die zijn ook niet zo blij met haar. En dan komt ook nog uh, de zus van haar man in huis. Jij bent een van haar kinderen? Ik ben een van haar kinderen, ja. En? Wat voor rol heb jij dan? Ik ben een uh, verwetnest. Een verwend nest? Ja, ik ben niet zo'n heel lief meisje. Oh! Wat gebeurt er verder in de familie? Nou, er komt ook nog de broer van uh, die stiefmama, die komt nog. Met uh, drie uh, vrouwen. Hoe heet het hoe die vrouwen? Dido, Wosa en. Soma. En waar staat dat voor? Uh, vrede namen. Dinsdag en donderdag. Dus een vrouw op dinsdag en donderdag. Woensdag en zaterdag. En. Zondag en maandag. Zomaar, ja. En, en, en waarom, waarom is dat zo bedacht? Ja, dat gaan we nog niet vertellen natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> ja. En wat verder? Wat gebeurt er verder in dat stuk? Ja, dan heb je ook nog de twee buurvrouwen en dan komt ook nog de moeder van die ziekman naar huis. En er gebeuren gewoon allemaal vreemde dingen. Misschien wil Kevin iets over vertellen. Kevin, vertel eens wat over. Nee, dat ga ik niet over vertellen. Nee, dat moet je maar zien als je komt. Ja, dat is wel makkelijk gezegd. Ja, maar, heel uh, makkelijk. maar hallo Kevin, zijn er nog plaatsen dan beschikbaar? Voor zaterdag niet en voor vrijdag zijn er nog volgens mij 25 kaarten over bij de Brune. Wat zeg je nu op zaterdag niet? Nee. Is het vol? Helemaal ja. vol op zaterdag? Elke stoel bezet. Ja. Ja? Dan praten we over 200 plaatsen. Ja. Ja. Uitverkocht. Ja. Ja. Zo, Dus dat betekent dat je niet meer naar Brune hoeft voor de zaterdag. Nee, nee dat hoeft ook niet? En alleen op de vrijdag nog 25, nog 25 plaatsen? 25, ja. Ongelooflijk. Dus je nu heel snel, je net Wat een bloeiende club zijn jullie. Ja. ja. Ongelooflijk. En dat was vorig jaar met de Jantjes ook al. Toen hebben jullie nog een derde voorstelling gegeven. Derde nog geven, ja. Toen was het ook drie keer uitverkocht. Ja. Ongelooflijk. Vertel eens iets over de vereniging. Want ik zie op het lijstje dat vijftien mensen spelen er nu mee. Ja, klopt. Hoe, hoe groot is de vereniging inmiddels? Ja, groot. Nu spelen we met 15 man, maar uh, er zijn nog heel veel mensen die niet meespelen. Ongelooflijk. Hoe ja. groot is ongeveer die pool van acteurs waar jullie uit kunnen halen? Ik denk halen. dat wij wel rond uh, 25 zitten ongeveer, ja. misschien nog wel meer. 25, 25 mensen waaruit je kunt de de putten. Ja. En jong. En we hebben nu ook heel veel jongeren erbij ja dat klopt. We zijn nu, uh, Wendy en ik, zijn eigenlijk vooral heel veel bezig met jonge jeugd zoeken en zo. Ja, want we gaan ook een jeugdgroep starten, binnenkort. Ja. Dat is nieuw, wanneer? Ja. Nou, we zijn nu nog uh, aan het, uh, kinderen aan het trekken, zeg maar. We hebben er nu rond de 9 à 10 al. En welke leeftijdsgroep, denk je? Uh, 13 tot en met 18 ongeveer. Ja. En dan willen we, zeg maar, met Ed, die gaan het organiseren... Het Fransen? Ja, het Franse. En dan gaan we eerst een paar keer lessen geven. En dan gaan we ook een stuk uh, voeren. Maar ja. zo ben je er ook bij Wim Hilder gekomen, Wendy. Want hoe oud was je toen, toen je erbij kwam? 13, 9. 13? Ja. En jij, Kevin? Ik zit er net een jaar bij, dus ik was 16. Ja. Lekker, lekker jong. dat is natuurlijk Dit is... de toekomst voor het verenigingsleven, hè? Ja, ja. maar even terugdenkend in vorige programma's die we hier hadden. Daar kwamen wat mensen die zeiden, ja, maar die jeugd van 12 tot 16 jaar. ...moeilijke groep en we weten niet wat ze kunnen doen. Nou, hier ligt de mogelijkheid. Hè? Ik vind het helemaal geen moeilijke groep. Nee. Het is natuurlijk altijd zo gezegd... ...maar het is veel makkelijker om van 12 tot en met 16 kinderen te krijgen... ...dan 16 tot en met 20. ongeveer. Dus ik vind het wel helemaal. Maar jullie, als ik zo kijk op die lijst... ...dat zijn bijna allemaal jonge mensen die erop staan, die meespelen. Uh, ik zie daar uh, uh, namen staan van Claudia Borstel, van... Joyce draaien vandaan aan Neervoort, allemaal jong, maar ook het bestuur, want jij zit in het bestuur Wendy, en Martine, Martine Adergeest zit in het bestuur, ook zo'n jonge vrouw. Dit is natuurlijk wel de toekomst voor ja. de vereniging. Ja, dat loopt. Ongelooflijk, en dan volle zalen trekken, uitverkochte zalen, dat is helemaal bijzonder. Ja. Ja, je zit me aan te kijken, maar het is bijzonder, Kevin. Ja, zeker. Ik ja. heb nu, dit wordt mijn derde stuk. En het zijn nog zes voorstellingen. En ze zijn allemaal uitverkocht. Dat is leuk om te spelen. Ja. Ja, je zit er zo nuchter bij te kijken. Maar het Zandvoortse verenigingsleven is jaloers op jullie. Dat jullie volle zalen hebben. Ja, dat mag ook. Dat mag ook, ja. Ja, dat moet. <laughs> uh, hoe gaan repetities? Uh, hoe vaak repeteren jullie? Wij repeteren twee keer in de week. Op de maandag en de vrijdag. Ja. Is dat niet een te grote belasting voor de jeugd? Nee. Nee, dat moet. Je, ik vind ook dat dat moet, ja. We zijn twee maanden geleden zijn we begonnen of zo. Het is echt nodig. En het is dan anderhalf uur repeteren tot twee uur. En het, je doet het hele stuk. Of het, uh, of het eerste bedrijf twee keer. Dus het is echt nodig. Er zijn grote rollen bij. Uh, ik, ik heb dat vroeger wel zo'n zo boekje in mijn handen gehad. Is dat moeilijk om zo'n boekje uit je hoofd te leren? Het begin wel. Hoe ik, doe je dat, Kevin? Ja... Uh, ja, eerst ga je die leesrepetities, dan heb je het al een beetje in je hoofd en dan gewoon thuis, gewoon thuis heel veel ja, zitten, met je moeder, met je vader, met een willekeurig iemand ga je gewoon ja, je tekst uh, proberen uit je hoofd te doen. Ja. Het is maar uh, blijven lezen, lezen, lezen en op, ja, op een gegeven moment krijg je het gewoon in je hoofd en dan kan je het gewoon zonder boekje spelen. En dan moet je het toneel gaan spelen. En dan moet je het gaan spelen, ja. Voor de meeste mensen moeilijk, maar... <laughs> maar dan komt, dan komt de regisseur in beeld, neem ja, dan ik aan. Komt de, ja, als je met boekjes speelt, komt de regisseur ook wel in beeld. Maar als je het uh, uit je hoofd kent, kan je meer stappen zetten. En dan heb je niet altijd dat boekje zo in je hand. Ja. Dus dan is het makkelijker spelen. Ja, dat is zo. Als jullie repeteren, waar, waar doen jullie Dan zijn er genoeg faciliteiten in Zandvoort om dat te doen. Wij doen het uh, in de Tolweg boven de boomschuitersclub. ja. En of er verder nog meer faciliteiten zijn, dat weet ik niet. Nee, maar dat gebruiken jullie dus? Ja, dat gebruiken wij. Ja. Ja. Ja. Het blijft natuurlijk een armoede hoe jullie moeten omkleden en dergelijke in het ja. gebouw kocht. Ja. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt ja. verschrikkelijk. En dat is al 20, 30 jaar en er is nooit verandering gekomen. Nee, ze zeggen van wel, maar het gebeurt gewoon niet. Ja. Erger dat zoiets bestaat. Maar bij de ontwikkeling van de Louis-David carré heb ik begrepen dat gebouw De krocht ook vernieuwd gaat worden. Ja, ik daar had ja, ik het laatst nog over met Martine Aardegeest. Dus, uh, wat zei ze nou? Dat of een stuk van de krocht gaat eraf, of het gaat helemaal plat. Nou, in de laatste plannen blijft het staan, heb ik uh, gehoord. Ja, we wachten me af. We weten we. het niet wat er gaat gebeuren. En we mogen ook de kaboutersolen erbij hebben, met omkleden. Ja, wat zei je Wendy? De kaboutersolen we mogen ook hebben met omkleden. Oké, okay, maar dan moet je wel eerst naar buiten toe en dan moet je hier naar boven ja, toe. Dat is waar. Ja. Je daar omkleden, jas aan, ja. weer naar buiten toe. Ja. En dan zo naar binnen Steeds toe. Weer, ja. Ja. Goed. Triest hoor. Triest. Heel triest. <laughs> Um, aanstaande vrijdag, mijn aanstaande ja. zaterdag. Mm -hmm. De uitvoering. Vrijdag 25 kaarten zeg je verder nog bij de oh. Bruna. En zaterdag 0,0 vol. Ja. Het is ongelooflijk. Mm -hmm. Het is een unicum. Wat is Wim Hildering dan toch enorm gegroeid in de afgelopen jaren? Ja, zeker we moeten gewoon uh, 15 voorstellingen geven Kevin, ik wil van jou nog even weten, jij bent vorig jaar begonnen met toneelspelen. Ja. Het heeft je zo gepakt, dat heeft je toen besluiten om naar de academie te gaan. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, het is super. Welke academie is dat? Ik uh, zit op uh, ROC Theater in Amsterdam. Okay. MBO. Ja, het is super. En dan moet je de hele dag boekjes leren? En... Nee, dat valt wel mee. We oh. zijn meer uh, improvisatie bezig, uh, acts maken. Uh, ja, wat nog meer. Ja, ik heb wel een da dagen gehad of weken dat ik echt vier scripts uit mijn hoofd moest weten. Waaronder Hildering en dan nog drie X erbij. Dus dat was wel even pittig. Is er niet een zonvoetser die daar ook regisseert op die school? Ja, zonkoper. Zo ja. Ja, maar dat is, uh, dat is mijn lerares. Ja, en die is goed. Kun je niet zoveel is, over zeggen die, niet? Ja, natuurlijk <laughs> dat is een fantastisch mens. Maar we, we proberen, voor mijn gevoel, proberen we zoveel mogelijk... Privé of zandvoort en school uit elkaar te houden. Het is nu wel bekend in de klas dat wij elkaar gewoon ook buiten de school even kennen. Maar ze zien het niet of zo. Ze behandelt mij niet anders dan andere leerlingen. Maar het is wel mooi dat je ook dit soort mensen, zoals Sonja, hier vlakbij hebt. Gelukkig wel, ja. Goed mensen is heel dat. Ik heb heel veel er. aan haar gehad. Ja. Door haar. Zij is een van de kleine puntjes waardoor ik daar op school ben gekomen. Ik kan me voorstellen. Maar er zijn meerdere mensen van Wim Hildering naar de toneelacademie gegaan. Zakaria is er toch ook naartoe gegaan. Ja. En er zijn er nog een paar. Dat, uh, ja, toch een scholing geweest, Marieke Fransen heeft er ook op gezeten. Ja. Uh, toch bijzonder dat je als Hildering mensen aflevert die op een hoger niveau komen. Ja, ja. dat is zo. Uh, ik... Aanstaande vrijdag, Ja. zijn er nog kaarten... 25, maar 25. dan moet je, moet je haasten dan naar moet je de bruna. Het moet heel snel zijn, ja. Misschien zijn ze al weg, dat uh, weten we niet. En op zaterdag vol. Ja, ja. heerlijk. wachtig? Net... Nee, ik ken nog helemaal niet eigenlijk. Ik wel. Levert een beetje druk op volle ja. Ja. Nee. zaal. Ja, voor mij wel. Dat verhoogt de Ik kan beter in stress werken dan dat ik het rustig aan heb. Dus. Ah, Oké, okay. dus voor jou is het goed. Voor mij is het goed. We wensen jullie erg veel succes en de hele crew van Wim Hildering ja, dat, dat het een leuker. fantastische uitvoering mag worden. Ja, succes. succes! Bedankt voor jullie komst. Ja, bedankt. Ja, bedankt.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 You're my friend It is. Ja, het is toch wel heel toepasselijk voor Sinterklaas. He. You can't always get what you want. Maar, een maand lang eten, drinken en zwelgen. Hoe kunnen wij die kilo's nou weer verdelgen? Dat is Simone. hier weer. Een mooi gedicht. Mooi gedicht. Want aan tafel zit Simone Koning. Konig moet ik zeggen. Keunigs moet ik zeggen. Ja, dit is een dure naam. Ja, ja. Eh, ik heb een probleem, Simone, want in deze periode. Spatten de kilo's bij mij eraan. Borstplaats, taai-taai's, pepernoten, speculaas. En dan met de kerst nog een keer al dat eten. Oh, oh, het is oh. niet goed voor me. Nee, ik moet eet... 20 kilo eraf. 20 zelfs. Denk ik zelf. <laughs> kan jij dat voor mij oplossen? Ja, ik zal, ik zal eerst even vertellen wat ik ga doen. Ik ga in ja. uh, Zandvoort een uh, groep starten anders afvallen. En uh, dat betekent dat uh, ik erachter ben gekomen dat de meeste uh, afvalgoeroes... Uh, ja. Die werken aan het eten. Dus die gaan je eten beperken. Ja. En dat uh, lijkt mij een beetje symptoombestrijding. Dus dat, uh, dat, dat helpt meestal niet. Mensen die komen weer aan en die vallen weer af en die komen weer aan. En meestal worden ze iedere, uh, iedere keer dat ze weer aankomen worden ze ook nog zwaarder dan dat ze ooit geweest zijn. Dat is mijn probleem. Ik zou graag willen stoppen met roken, maar ik ben bang dat ik dan meteen tien kilo aankom. Ja. Dus ik blijf gewoon maar doorroken. Nou, dan heb je hem precies op zijn, op zijn kop, zeg maar. Ja, want uh, roken, afvallen en andere verslavingen, die zijn, uh, de, de reden daarvan is om iets weg te halen. Dus als, als stel dat je, uh, um, hoe kan ik het het beste zeggen? Een mens doet alles om zich goed te voelen. Ja. En dat wordt geregeld door je onderbewuste, voor het grootste gedeelte. Ik vind het mooi, maar ik wil afvallen. Ja, ik, ik kom er, ik kom er, ja? ik ben onderweg. Ehm um, als je, stel dat je je nou niet goed voelt, dat je je tijd lang niet goed voelt, dat je verveeld bent, dat je gefrustreerd bent, dat je uh, werk hebt waar je niet helemaal plezier in hebt, dat soort van redenen, en je kan er op dat moment niks aan doen, gaat je onbewust iets anders zoeken om zich goed te voelen. Ja, maar ik voel me goed. Ik wil alleen afvallen. Ja, ja dat snap ik. Dat willen de meeste mensen. Dus de meeste mensen die willen afvallen, die willen een snel, snelle en een shortcut om af te vallen. Zeg ja. Maar, hè? Ja. ja, in een week tijd. Ja, die heb ik niet. Oh. Want dat heeft helemaal geen zin. Dat oh. is, dan moet je naar Sonja Bakker of uh, andere goeroes die, die dat beloven. Maar uh, de ervaring is dat mensen die snel afvallen, dus een crash dieet doen, dat die ja. net zo snel eraan komen. Dus het helpt je niet en bovendien is het hartstikke ongezond om het te doen. Dus nog oh. steeds die wisselingen in gewicht uh, door te maken. Maar wat moet ik dan doen? De onderliggende dingen uh, oplossen. Dus als je je gefrustreerd voelt of als je niet doet wat je leuk vindt. Dan raak je, raak je verveeld, dan voel je je niet goed. En dan gaat je onbewust gaat dingen bedenken om je weer goed te voelen. Ja, maar ik voel me goed. En eten is verbonden aan goed voelen. Want eten, werd je, vroeger werd je daar door beloond. Je, je kreeg een snoepje als je gevallen was. Je kreeg een snoepje waar. als je je eten opeet. Dus eten is al lang niet meer om je gewoon te voeden. Maar eten is echt geworden om, om iets op te lossen. Dus om iets te dichten of om iets op te vullen. Dus als je niet vervuld bent, ga je je op een andere manier vervullen. De, daarnaast? Ja. je je al ademhalen om een volgende vraag te stellen. Nee, nee ik hou mijn mond. <laughs> daarnaast is, is eten ook een gewoonte. Dus het is, geen, uh, het is niet meer als we honger hebben van nou, ik, uh, ik heb nu honger dus ik moet gevoed worden. Maar het is ook een gewoonte dat inderdaad in de maand van Sinterklaas dat we moeten eten. Je zegt het al borstplaat, maar het slaat natuurlijk nergens op. Je hoeft niet te eten. Nee, maar het is wel lekker. Ja, maar het is lekker omdat het je iets, iets geeft. Het, het vult je op. Ja, ik zeg, ik Ja, ga, ga door. En omdat je er een goede herinneringen aan hebt. Dus eten is met herinneringen verbonden, is met, uh, met troost verbonden, is met opvulling verbonden. Met dat soort dingen is eten verbonden. Oké, okay, maar wat moet ik nou doen om die kilo's okay, kwijt te raken? Okay. ik ga dus een groep starten. Daar, ja. daar, uh, daar uh, nodig ik vijf mensen voor uit die mogen zich gratis inschrijven. Ja. En ik heb begrepen, ik heb de eerste inschrijving al binnen van Nel Kerkman. Die gaat uh, meedoen. ja. Ik werk met uh, verschillende technieken. Met NLP en met EFT. Dat zijn, zeg maar niet. Nee, dat ga ik uitleggen. NLP, dat is een, een techniek waar ik al langer mee werk. Dat is uh, De belangrijkste uh, doel daarvan is om je onderbewuste processen bewust te maken. Dus alles wat je uit gewoonte doet, ja. dat je daarna gaat kijken. Dus mensen doen vaak dingen uit gewoonte, dat doen ze dan maar gewoon. Maar dat je er nu naar gaat kijken en gaat kijken of je dat wil veranderen en dat je dat kan veranderen. EFT... Dat is emotional freedom techniek. Komt overgewaaid uit Amerika. En dat werkt op je acupunctuurpunten. En als je de, die acupunctuurpunten uh, stimuleert, dan kan je emotionele blokkades loslaten. Je zegt als je dat doet, moet je dat zelf doen? Ja, dat doe je zelf. Dat doe je zelf. Dus ik en moet... maar dat doe, doe je dus in de groep met mij. En als je dat een aantal keer gedaan hebt, dan kan je het ook thuis doen. Dus Simone, ik moet ergens op punten op mijn lichaam drukken en dan heb ik geen honger meer. Nou, dat zal uiteindelijk komen dan je, je issues waar het echt over gaat naar boven. En die kan je oplossen. En dan, en dan wordt de, je honger van binnenuit wordt minder. Dus je, je zin om te snijden en je zin om uh, steeds maar weer naar eten te grijpen. Die wordt dan van binnenuit minder. Zoals met roken ook. Dus met andere verslavingen die je doet. wat je rookt niet omdat je het lekker vindt. Nou, het is af en toe best lekker hoor. Ja, dat komt omdat als je eenmaal rookt, dan ben je geslaafd. En dan is het lekker omdat je dan je ontwenningsverschijnselen weer oplost. Maar roken zelf, de eerste sigaret was echt niet lekker. Dus roken is niet lekker. Dat kan ik me niet meer de... herinneren. Nee, nee. Nou, ik, nou, nou, ik... ik heb jaren gerookt. Ik kan me ik kan, ik kan, ik kan iets bij voorstellen, Pieter. Ik denk soms wel eens bij een sigaret. Eigenlijk vind ik hem niet eens zo erg lekker. Nee. Als ik nou heel goed ja. nadenk, ik zit niet echt te genieten. Het nee, is meer dat op. is waar. Maar als je ermee stopt, je komt meteen vijf kilo aan. Ja, ja, en als je, je dat dus drie vervangen... keer per jaar doet, word je vijftien keer de zwaarder. Ja, en dat komt dus omdat je. Dus dat betekent dat het roken helpt je niet, het eten helpt je niet. Er zit iets onder. Dus je, je gaat niet voor niks zoveel eten. En je rookt niet voor niks. Er zit iets onder. En dat is misschien iets wat al lang is opgelost. Maar dan is het een gewoonte geworden. En maar dan kan je ook veranderingen. Maar je zegt wel eens uh, een verdrieteter, uh, ja. bijvoorbeeld. Troost. Daar doel jij op? Ja, of uh, leegte, uh, verveling. Uh, teleurstelling, niet doen wat je leuk vindt. Hoeveel mensen zitten hier in een baan waarvan ze denken: Nou, uh, de, ze gaan iedere dag, maar weet je, ze hebben er geen plezier. Dus de, als, je, als je niet vervuld bent, dan ga je, ja. je letterlijk op een andere manier vullen. En maar dat dit, haal je bij die training boven tafel. Ja, en dat is een. Dus dat EFT, e techniek is een vriendelijke manier om dat Dus je gaat niet op de divan. We gaan niet wegen, We gaan, ik ga geen voedingsadviezen geven, dat kan iedereen van internet Geen taal. pilletjes slikken? Geen pilletjes slikken, geen poeders. We gaan ook niet op de loopband? Niet op de loopband, dus allemaal mag je allemaal zelf weten of je dat erbij wil doen. Maar dit gaat ergens anders over, dus het gaat echt over de thema's die daaronder spelen. En uh, geen garantie van je valt 20 kilo af? Nee, maar wel een garantie dat je je gelukkiger voelt en dat er van binnenuit de motivatie komt om minder te eten. dat je gewoon minder naar eten gaat grijpen. Ik, ik, ik ondervind het ook zelf wel. Je, hebt, je hebt ervaring je... Met, met patiënten. Ja, ook ja. Er zijn hele goede resultaten mee, ook in Amerika. Dus in Amerika... Is al, uh, gebruik is het al veel langer voor allerlei issues, ook uh, voor Vietnam-veteranen, uh, om die opgepropte blokkades uh, op te lossen. Ja, want het brengt meteen de, de vraag naar voren. Hoe, hoe ben jij hier aangekomen of hier toegekomen om dit te gaan opstarten uh, en wie ben jij dat je dit oppikt? Ja, ik, ik ben nou Simone Keunen. Ja, op ja, dit ja, ja. moment. Beroepsmaat gezien. Ja, ik heb ben ik. Ik heb een coachingsbureau. En ja. ik was al bezig met NLP, dus dat is neurolinguïstisch programmeer. Ook eigenlijk uit Amerika ja. overgekomen. Ja. En dat gaat ook over onder, ja echt wat er allemaal onderbewust speelt, dat je dat bewust kan maken. Want ja. we vliegen deze tijd vliegen we overal maar overheen. En dan komen we nauwelijks toe aan wat er nou echt in ons speelt. En EFT is iets wat er eigenlijk ja wat daarnaast uh, zit, maar wat ik zo interessant vond... omdat het een, een vriendelijke manier is om met je thema's om te gaan. Dus je hoeft niet uh, alles op te duiken, niet uh, alles te herbeleven. Het is allemaal niet nodig. Je moet het wel onder ogen zien, enigszins. Dat hoeft trouwens ook nog niet eens echt. Maar je, je moet wel een soort van commitment maken... dat je er ongeveer tien minuten per dag uh, mee bezig bent. Nu heb jij dit opgepikt. Uh, heb je om je heen gekeken? Heb je resultaten gezien? Heb je anderen gezien die hier ook mee bezig zijn? Ja, er zijn, enkele mensen... zijn er wat ervaringen? Ja, ja er zijn in Amerika er zijn er heel veel ervaringen al mee. En in Nederland begint het nu een beetje binnen te druppelen. En uh, er zijn ook goede ervaringen mee, ook met andere klachten. Dus het werkt gewoon echt op de... Zeg maar, emotie is energie-emotie, ja. dus energie in beweging. Dat gaat door je energiesysteem. En als er een emotie te groot is groter dan dat je kunt verwerken, komt er een blokkade. Zo moet je het zeg maar, simpel gezegd zien. Ja. En die blokkade die kan je dus weghalen door die energiepunten te... Stimuleren. Simone, er zijn ongetwijfeld luisteraars die zeggen van ik wil iets meer weten over deze methodes. Ja. Uh, waar kunnen ze die informatie krijgen of vinden? Nou, sinds vanmorgen is mijn site in de lucht. Het heet ik doe het anders.nu. Aan elkaar geschreven ik doe het anders.nu. Nu. Ja. Niet in L, maar nu. Ja, nu. Ja, en <laughs> dus nu. niet op 1 januari, gewoon nu beginnen. 15 december begint er een training, duurt vier avonden. Waar? Nu bij mij thuis voor die gratis uh, personen. En als mensen zeggen van dat is interessant, ik kom, dan kunnen ze je bellen. Kunnen ze mij bellen? En dat is 06 54 35 75 75. We gaan het herhalen. 06 54 35 75 75. En uh, je telefoon staat straks rood gloeiend. Ja, dat is de bedoeling. Zoveel mogelijk mensen die, uh, die wil ik daarmee eindelijk helpen. Je hebt Sonja vier vrienden. Dan kun je gewoon iets anders gaan doen. Niet Sonja, maar. Niet Sonja, SAS, noemen ze het schijnt dan Sonja. Gewoon iets anders. Gedaan. Ik heb het niet gezegd. Nee. Uh... Maar die 20 kilo gaan eraf. Het... En, en het rook kan ook stoppen. Ja, ja dat ga ik je nadoen. Dan ga ik, daar kom ik nog even terug. Ik begin met uh, afvallen en daarna ga ik uh, met stoppen met hoog, ga ik me oprichten. Allemaal nieuwe wensen voor het welkom, komend jaar. Welkom Pieter. <hijnen> nou, nou, nou, nou, nou. Ja. nou er nou, staat nou. maar wat te wachten. Ja, nou, nou, ik ben er ook wel voor in. Uh, en, en wat krijg je als je die, aan die vier avonden gaat meedoen? Krijg Een diploma. Nog, ja, nee, maar krijg je nog iets op, op schrift? Uh, ja, die vier avonden is dus, uh, uh, nou, ze leren de techniek. Ik ga wat meer uh, vertellen over de achtergrond. Er komt een werkboek bij waarmee ze dus thuis uh, de oefeningen kunnen doen. Ja. En ik zei al, het is in het begin ongeveer 10 minuten per dag. Maar dat wordt ook minder. Maar in het begin komen de, ja. Ja, zullen er meer issues uh, behandeld moeten worden. Ja. En daarna uh, nou, wordt het steeds minder. Dan doe je het als je het nodig hebt. Er okay. dus is hier iemand aanwezig in Hotel Hoogland. De ene Leo Miezebeek. Die staat net te zwaaien dat hij ook graag die cursus oh. wil volgen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, nummer twee is binnen jongens. Ja. Snel bellen. En, ja, daar ben ik blij om. En, ja. en de andere lachen bekken stonden. Tom Hendricks, Tom Hendricks. Die, wilt ook graag. die doen we voor roken. Nou, je cursus is zo bijna vol. Ja, is ook bijna vol, ja. Nou, geweldig. Uh, Simone, enorm bedankt voor je komst. Dames ja. en heren, luisteraars, ik doe het anders. Aan elkaar geschreven, punt nu. Uh, kijk even die site na. En bel Simone op 06... Dat geldt voor Leo. 06-54-35-7575. En wat zou leuk zijn als Leo zondvoerder van het jaarboord. En je hem dan als een slanke den straks ziet. Ja. Ja. Nou, dat zou toch geweldig zijn. Ja, en, helemaal, uh, helemaal, uh, en helemaal los en, helemaal los, los, en vrolijk, vrolijk en geen problemen meer. Nee. Een sprookje. Nou, Leo wordt bleekjes al, zie je. Ja. ja, zie je wel. We zijn nieuwsgierig. Bedankt voor je komst, Simone. Bedankt. En bedankt, veel succes. Antwoord live vanuit Hotel Hoogland. Waar die het heeft, heel een... gezellig was. Het was een bijzondere, bijzondere... een heel bijzondere bijeenkomst vanmorgen. Ja. Met onze goed heiligman... die even tijd vrij had genomen... om langs te komen. Met Klaas Koper... waarin wij praten over de tentoonstelling... van Emmy van Vrijbergen de Koning. Die volgende week vrijdag wordt geopend... en dan enige weken te zien is in het Softwaars Museum. Met Adam Mol, Die ons ja. geleerd heeft de dichten nu. Hoe je moet lichten zonder je hemdje op te lichten. Eh... Uh, we hebben de loterij gehad. Uh, bijzondere loten uh, zijn gevallen bij Gert Toner thuis. Dus ja. daar gaat al langs. Uh, ja. Kortom, het was een geweldig Het was gezellig. Luisteraars bedankt. Bedankt voor het luisteren en tot Echt? volgende week. Zo is dat.